12 uur. Door Megens met het NOS journaal. Het aantal vragen om een coulancevergoeding van het CBR is deze zomer fors opgelopen. Tot eind augustus kwamen er bijna 1900 verzoeken binnen, bijna duizend meer dan begin juli. De aanvragers zitten door een vertraging bij het CBR zonder rijbewijs en maken extra kosten voor een spoedaanvraag bij de gemeente. Veel ouderen deden zo'n spoedaanvraag omdat een verplichte medische keuring veel te lang op zich had laten wachten. Vanwege de lange wachttijden mogen vanaf 1 december 75-plussers een jaar langer doorrijden zonder keuring. Het CBR hoopt dat eind volgend jaar alle achterstanden zijn weggewerkt. De NVWA is al maanden bezig met extra inspecties bij vleeswarenleverancier Offerman. Dat zegt de toezichthouder op vragen van de NOS. Na het nieuws dat vleeswaren worden teruggeroepen omdat ze besmet kunnen zijn met de listeria bacterie. Offerman heeft al eens extra maatregelen genomen, maar dat heeft kennelijk niet genoeg geholpen. Mogelijk besmette vleeswaren zijn onder meer terechtgekomen... bij Aldi, Bitfood, Jumbo, Sligro en Versuni. De meest gezochte man van Nederland, Ridouan Taghi... was ook betrokken bij liquidaties in de zaak rond de motorbende Carlo Wago... zegt het Openbaar Ministerie. Het OM stelt dat hij een van de opdrachtgevers was... van tien liquidaties en pogingen daartoe. Op een tussentijdse zitting zei het OM verder... dat Carlo Wago drie groepen had die liquidaties uitvoerden... Net als in het proces tegen de bende van Ridouan Taghi is er in deze zaak een kroongetuige. Volgens justitie maakte deze man deel uit van een van de moordcommando's. Demonstranten in Hongkong mogen vanaf middernacht geen maskers meer dragen. Dat verbod is afgekondigd door de hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam. Het verbod is volgens haar bedoeld om de rust te laten terugkeren na maandenlange protesten. Activisten in Hongkong dragen maskers omdat ze niet herkend willen worden... en maskers hen beschermen tegen traangas. Het weer vanmiddag buiig, maar ook af en toe zon. Maximaal 15 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Morgen zonnige periode en vrijwel droog. Dan wordt het 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. 37% van de OV-medewerkers wordt getreid door passagiers. Doe eens lief. Dank je wel.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Luncht. Ja, een goedemiddag dames en heren. Bij, welkom bij deze Dierendag uitzending. Het is vrijdag 4 oktober Werelddierendag. Ja, zeker. Dierendag. Dus we zijn vandaag... Heel erg goed voor onze dieren. Een biefstukje en zo. Ja, de herkomst van Dierendag is het de sterfdag van Sint-Franciscus. Die wordt herdacht. De heilige Sint-Franciscus van Assisi. Hij overleed op 4 oktober 1226. Hij bekommerde zich om het lot van zwervers, armlastige planten en dieren. En volgens de legende kon hij praten met dieren. Zijn sterfdag werd tijdens de internationaal congres van verenigingen... tot bescherming van dieren in 1929 uitgeroepen tot... Werelddierendag De eerste dierendag werd gehouden op 4 oktober 1930 De meeste huisdieren worden op dierendag extra vertroeteld door een baasje Wat doe jij met dierendag? Baasjes van wie het huisdier al geruime tijd vermist wordt Worden op deze dag nog eens extra geconfronteerd met het verdriet over het gemis van hun huisdier En de onzekerheid over hun lot Dagelijks raken er honderden huisdier eigenaren, of huisdier eigenaren vermist, hun dier vermist Zorg voor veel leed bij de eigenaren dat zie je ook bij het asiel. Er zitten altijd zulke, zulke zielige dieren. Ik vind dat altijd heel triest. Er worden ook veel dieren gevonden. En soms gewond bij een dierenarts. Maar die worden bij het asiel neergeplaatst. En die wachten dan op een nieuw baasje of op hun baasje, dat, ja. zich weer, dat ze ze weer terugvinden. Ja, en heb wat hebben we in deze uitzending? Vertel me dat is. We hebben van alles. We gaan straks een telefoongesprek uh, doen met de stichting Sofia. Ja. Vereniging Sofia, die uh, let op uh, de, uh, met, bij Marktplaats over de handel in uh, verboden dieren. Ja. Dus uh, daar gaan we straks horen we dan wat het precies inhoudt. Uh, we hebben interviews, want Dolly is voor ons naar Artis geweest in Haarlem... Die heeft er interviews. En Roy is naar dierasiel geweest. Ja. Die heeft er ook uh, allemaal interviews gedaan. Ja, Dus die gaan we laten horen. Ja, en heel en veel dierenmuziek. Juist, alleen maar dierenmuziek. dierenmuziek. En die houdt in dat het niet over dieren gaat. Maar het kan ook de naam van de uitvoerende ja. kan een dierennaam zijn. Van alles. Nou, ik ben benieuwd wat je uitgekozen hebt allemaal. Na, nou, ja, nou, we doen is het samen goed. toch? Ja, we gaan beginnen. En uh, de, die hebben we uitgekozen. En Roy heeft gezegd, daar moet je mee starten. Dus dat gaan we ook doen. Nou, dan doen we dat. Ja. We luister altijd, hè? Ja. Als je spoedig heel veel wakker wordt En de vogels hoort buiten je raam Dan leer je een vrolijk liedje Heb zin om op te staan Kom je van een lange schooldag daar Dat is Oh nee. Ja, nog een, een riedeltje. <laughs> maar voor deze 4 oktober, de Werelddierendag. Ieder jaar rondom Werelddierendag voert de dierenbescherming campagne voor de dieren die geen dierendag kennen. Dit zijn de dieren die worden verwaarloosd, mishandeld of gedumpt. De medewerkers en vrijwilligers in opvangcentra bij dierenambulances en de inspectiedienst helpen jaarlijks tienduizenden dieren in nood. Een pittige maar ook dankbare klus. Ze doen het met liefde, maar kunnen dit niet alleen. Om dieren te kunnen blijven redden, hebben zij iedere hulp nodig. De oudste en bekendste Nederlandse organisatie die zich vooral met dierenleed van individuele dieren bezighoudt, is de Dierenbescherming. Zoals de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van de Dieren in de Volksmond genoemd wordt. Zij werd opgericht in 1864 en hield zich in eerste instantie bezig met huisdieren, zoals paarden, honden en katten. En daarna met andere nuttige dieren. Ja, dat is toch leuke informatie? Ja, even een mooi weetje. Ja. Goed, we gaan weer een plaatje draaien. Ja, wat kan je nou beter draaien dan de vogeltjesdans? Ja. He? For Dat was de volgende dier wat er in de muziekgenre zat. Chameleon. Aan de telefoon heb ik Anne Mulder van de uh, Stichting Sofia. Of Vereniging Sofia. Ja. Goedemiddag Anne. Goedemiddag. Sofia Vereniging is het. Sofia Vereniging, ja. ja. Um, dan kan je even in het kort vertellen aan de luisteraars wat de Sofia Vereniging doet? Zeker. Zeker. Uh, nou, allereerst wil ik zeggen dat wij een van de oudste dierbeschermingsorganisaties in Nederland uh, zijn. Wij bestaan al sinds 1867, dus al ruim 150 jaar. En wij zetten ons vooral in uh, voor de gezelschapsdieren in Nederland, uh, de huisdieren. Uh, wij willen echt proberen om uh, vanuit uh, uh, voorlichting en uh, uh, preventie, politieke lobby, uh, de overheid te bewegen om goede... ...dierenbeschermende wetgeving te maken, maar ook om die te handhaven. Dus te zorgen dat het wordt nageleefd, die wetgeving. Ja, want die handhaving, dat lijkt me nog wel, uh, nog wel eens fout te gaan, hè? Ja, de handhaving, dat is echt een lastig ding. Uh, we hebben een wet dieren in Nederland en daar zit allerlei regelgeving onder... ...over hoe je met dieren om moet gaan en vooral wat je dus uh, niet moet doen... Maar um, ja, we hebben 144 in Nederland, dat is het meldnummer om dierenleed te melden. En het zou wel fijn zijn dat als dingen gemeld worden, dat die ook worden gehandhaafd. En dat gebeurt dan via de dierenpolitie, door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en door de Inspectiedienst van de Dierenbescherming. Maar moeten er moeten natuurlijk wel voldoende mensen zijn om te gaan handhaven, dus er moeten wel voldoende toezichthouders zijn. En die zijn er niet altijd, vooral niet bij de Voedsel- en Warenautoriteit. Oh, dat is wel heel erg jammer. Ja, dat is zeker vervelend. Uh, krijg je, krijgen jullie zelf ook meldingen binnen? Ja. Wij worden ook regelmatig door uh, mensen die uh, uh, nou ja, lid zijn van ons. Hè. We zijn een vereniging, dus we hebben leden. Maar we hebben ook mensen die uh, uh, bij ons uh, uh, donaties uh, kunnen geven. Dus die volgen ons ook op uh, Facebook en op onze website. En die melden regelmatig uh, uh, dingen die niet aan de haak zijn. Ja, en wij kunnen er ook niet alles mee doen. Uh, want we zijn natuurlijk een, een, een, uh, een, onder andere een lobbyorganisatie. We geven voorlichting. Maar ja, wij zijn geen opsporingsinstantie. Dus het enige wat wij kunnen doen, is dan dat soort meldingen... Onder ...de aandacht brengen van de politiek. Uh, dan wel bij de Voedsel- en Warenautoriteit uh, neerleggen. En uh, nou ja, onlangs hebben wij een, uh, een, een oproep gedaan aan onze achterban... ...van joh kijk eens op Marktplaats... ...want uh, uh, er zijn ook regels in de wet dieren over wat voor... Uh, hoe oud een dier moet zijn of uh, mag zijn voordat je hem verkoopt. Hondjes, katjes, mogen zeven weken pas uh, of moeten ze zijn voordat je ze bij de moeder weghaalt. Maar toch staan er op marktplaatsen dieren van uh, drie, vier weken oud. En oh, dat, verschrikkelijk. dat mag gewoon helemaal niet. Ach, dat ja, je niet die moeten echt nog bij de moeder blijven. En uh, uh, maar ook het koperen mag in Nederland niet meer, tenzij dat uh, medisch noodzakelijk is. Dus uh, oortjes eraf, staartje eraf. Uh, ...gecoupeerde hondjes, we kennen ze nog wel van de, van de boxer en de doberman... ...dat mag gewoon niet meer. En ook die dieren staan op marktplaats. Ja. Uh, ik heb even een vraagje. Je hebt het net uh, erover dat je van donaties dat jullie daar uh, of, of eigenlijk van leven, van bestaan... ...kan je misschien ja. geven hoe mensen kunnen doneren aan jullie? En waar zijn jullie gevestigd? Wij zitten in Amsterdam van, van oud her... Uh, maar tegenwoordig opereren wij gewoon uh, uh, landelijk. En uh, mensen kunnen onze website uh, bezoeken, de sofiavereniging.nl, uh, vereniging met dubbele E, Sofia met PH, want het is van uh, koningin Sofia, 150 jaar geleden. Ja. En als mensen de sofiavereniging.nl bezoeken, dan kun je daar vinden hoe je lid kunt worden of ons uh, kunt doneren, waardoor wij uh, ja, aandacht kunnen vragen voor meer handhaving voor deze wetgeving. Ja, worden jullie niet vaak vergeleken met de dieren, de, de partij voor de dieren of? of? Is dat niet zo? Partij voor de Dieren, nee, Partij voor de Dieren is echt een politieke organisatie. Ja. Hè, die zitten echt in de Tweede Kamer of in een waterschap of ja. bij de gemeente. Dat is natuurlijk wel een belangrijke ingang om ook dingen onder de aandacht te brengen. Maar wij zijn echt een, een NGO, zoals dat heet. Ja. Een, een belangenorganisatie die proberen bij alle politieke partijen dingen onder de aandacht te brengen. Ja. Waaronder ook dit wat ik net benoemde, hè, die Voedsel- en Warenautoriteit die met Marktplaats... Samen ...een samenwerking is aangegaan om advertenties niet meer op die marktplaatsen uit te zetten. Die staan er dus nog steeds wel op. En wij proberen over twee weken is een groot overleg in de Tweede Kamer. En wij proberen bij politieke partijen, waaronder in dit geval D66... Uh, uh, ...dit onder aandacht te brengen, zodat zij vragen stellen aan de minister... ...van, hé hey minister, je zegt uh, uh, dat er toezicht wordt gehouden... Maar het gebeurt helemaal niet, want wij krijgen gewoon in een paar weken tijd... 55 advertenties uh, uh, onder onze ogen die op Marktplaats staan... van dieren die daar helemaal niet op mogen staan. Goh, dus daar willen wij, uh, willen wij echt aandacht voor vragen... dat er meer handhaving en toezicht komt. Ja, heel terecht. Ik vind het heel erg terecht. Mooi werk wat jullie doen. Dank u wel. Ja, en voor de laatste keer... in ieder geval word je vriendelijk bedankt voor dit interview. Ik vond het heel interessant. Maar wil je nog één keer jullie adres zeggen? Want, ja. Zeker. Zeker. Dat is de, ik zal het dan even langzaam zeggen, sofiavereniging.nl. Met een streepje tussen sofia en vereniging en dubbel e, dus op de ouderwetse manier geschreven. <laughs> ja. <laughs> Hartstikke goed. Nou, dankjewel Anne. Heel graag gedaan. Ik wens en jullie uh, heel veel nou succes ja. en bedankt. Ja. En zeker op ja. deze Dierendag, hè? Ja, precies. <laughs> Oké. Okay. Deze Dierendag doen wij je nog een extra tandje bijzetten. Oké. Okay. In ieder geval bedankt voor dit interview. En dus heel okay, veel succes. Oké. Okay. programma. Dag. Je Dag. Dag. Ja, dat was een lekker nummer, Bob Marley. Zij, Iron Lion Zion. Dat is lang geleden dat hij gehoord had. We zijn vandaag met deze Dierendag met allerlei onderwerpen bezig die met dierenbetrekking hebben. Uh, onze verslaggever Roy die is naar het Dierenasiel geweest, het, uh, het Dierenziekenhuis uh, of Dierenopvang voor het uh, Kennemerland. Dieren te huis kennen mijn land. En daar zitten natuurlijk uh, dieren in pensioen als je op vakantie gaat, honden en katten. Ze hebben ook een afdeling konijnen. Maar er zijn ook gevonden dieren. En als je nou een keer een dier uh, kwijtraakt, als die wegloopt, of je vindt een dier, meld die dan niet alleen op Facebook op de regionale pagina, maar meld hem aan bij Amivedi I-v-i. En dat is een landelijke organisatie die alle dieren registreert. En dan komen ze allemaal bij elkaar. Dan weet je waar je moet zoeken. Want soms melden andere mensen die een dier vinden hem wel bij die Maar dan gaan anderen hem daar niet zoeken. En dan loop je elkaar ook mis. Dat is ook zonde als je je dier niet terugvindt. Uh, we gaan even luisteren naar een interview... wat Roy heeft gehouden in het uh, dierenhuis Kennemerland. Ik ben in het uh, dierentuin uh, Kennemerland uh, in Zandvoort en uh, ja, het is uh, Dierendag vandaag en daarom uh, is het juist mooi om de dieren in het zonnetje te zetten en daarom ook deze mooie Zandvoortse organisatie. Want jullie zijn wel een van de bekendste organisaties in Zandvoort die met dieren te maken hebben, Ellen. Ellen, jij werkt hier. Uh, wat is je functie binnen deze organisatie? Ik ben beheerder van het dierentuin Kennemerland en daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de asiel in Nijmuiden, het knaagdierencentrum en het Kerbe dierentehuis. Hoe belangrijk is het dierenthuis Kennemerland? Nou ik denk hartstikke belangrijk, kijk maar naar het aantal dieren die we elk jaar weer helpen. En uh, gelukkig zie je wel dat de aantallen katten iets omlaag gaan, dus ik denk dat mensen iets verantwoordelijker worden met het uh, steriliseren en castreren van hun eigen katten en er gewoon beter op passen. Maar ja, we hebben nog steeds een paar honderd katten en honden die elk jaar weer onze hulp nodig hebben en ik ben blij dat we dat kunnen doen. We staan hier op dit moment in het kattenverblijf. Um... Hoeveel katten per jaar worden er uh, binnengehaald? Um, nou, de precieze getallen zou ik moeten spieken, dat kan ik nu niet. Maar we halen ongeveer uh, 350 katten op jaarbasis binnen. Dat zijn er ook alsnog hoop. Uh, is er ook veel vraag naar katten? Ja, gelukkig wel. En we merken dat over het algemeen de katten die naar ons toekomen zijn... Katten soms met een gedragsprobleem of wat ouder, soms wat medische problemen. Wij zijn er inmiddels heel goed in om, uh, om die problemen op te lossen of in ieder geval een goede medicatie op de rit te zetten. En uh, ook daarvoor vinden we mensen die uh, graag met liefde nog uh, zo'n kat even een huis bieden. Dus daar uh, zijn we hartstikke blij mee. Ik heb vernomen dat er ook vrijwilligers zijn hier met hun, uh, bepaalde functies voor de katten. Bijvoorbeeld kattenaien. Kan je daar wat over vertellen? Ja, we hebben verschillende functies. De meeste vrijwilligers bij de katten die komen ons in de ochtend helpen. En die helpen ons met het schoonmaken van alle verblijven en het voeren. En uh, we hebben in de middag hebben we nog vrijwilligers die helpen met als kinderen op bezoek komen om de katten voor te lezen. Dat doen we namelijk ook. Die komen echt met de katten socialiseren. We hebben ook een aantal vrijwilligers die vinden het juist leuk om met de pensioenkatten te helpen. Die kennen ze goed. Er zijn vaak ook katten die wij zelf geplaatst hebben in het verleden. Die komen dan weer terug. Vinden ze hartstikke leuk om te zien dat die het nog steeds goed maken in een nieuw huis. Dus ja, er zijn verschillende dingen die hier te doen zijn. Stel ik zit uh, op de bank thuis en uh, ik wil een kat of ik wil, vrij, wil vrijwilliger worden binnen deze organisatie, uh, waar kan ik dan terecht? Nou, dus stuur ons een mail. Dat werkt het allerbeste. Dat is dierenbescherming.nl Daar antwoorden we altijd zo snel mogelijk op. Maar dan kunnen we antwoorden wanneer het ons uitkomt. Want omdat we met dieren werken en natuurlijk ook klanten hebben, komt het niet altijd gelegen als je belt. En we willen er graag even de tijd voor nemen. Dus mailen werkt het beste. Dankjewel voor je tijd. Wij gaan nog even door naar de honden. Kijk hoe het daar is. Jij ook bedankt. Mississippi. En nu we het over een pussycat hebben. Mijn dochter is ook kattenknuffelaar in het asiel. Gaat regelmatig, gaat ze heen om de katten een beetje te verdroetelen en bij mensen in gezelschap te laten zijn. Ik ga wel eens met haar mee en daar is bij de plaatsingskatten uh, is er eentje, die heet Miep. En die is zo ontzettend lief, daar heb ik even extra aandacht voor. Ze is een jaar of zeven. Het is een vrouwtje. Ze praat heel erg. Als, je, als ik daar binnenkom, dan volgt ze je helemaal. Nu wil ze bij je op schoot zodra je gaat zitten. Het is echt een ontzettend sociale, uh, sociale kat. En die, is, die staat daar voor plaatsing. Dus ze kan wel bij honden, maar niet bij andere katten. En ik heb nog een kat thuis, want had, anders had ik haar zelf willen adopteren. Dus mocht u nog een, nadenken over een kat die u wil hebben. Ik kan Miep enorm aanraden. En waar is Miep? Miep is in het, uh, Kennemer, uh, het dierthuis Kennemerland. Nou, hartstikke leuk. Ik hoop dat Miep gauw een uh, nieuw ja, tehuis vindt. Ja, dat ja. ik ook. Wij gaan luisteren naar ja, De Witte Eend. Ik weet niet of jij er wel eens van hoort of van dat nee. liedje. We gaan er gewoon al uit. Af betaald, de rest geleend Trots als een aap haalde ik hier op Voor een feest, een eindje verderop Vader zei thuis om 11 uur Dus we gingen vroeger weg voor een avontuur Ik dacht, ik bloos als jij me zoekt Maar het ging nooit mis voor je dat kon doen Want Er liep een buitse een, eens een op het midden van de weg.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 de eend op het midden van de weg en onze blauwe eting in de boom Jawel hoor, we gaan zakken, we gaan waggelen Mijn broer had een groene eend. En, Die heb nog nooit in de bomen. En jij hebt geen blauwe eend? Nee. Ja, maar ik wel kijk blauwe. wel uit van wie de eenden tegenwoordig. Want, <laughs> want je weet me nooit wie over de weg lopen. Nee, dat is waar. <laughs> Roy was in het dierentuin Kennemerland. En als u daarheen wilt om een kijkje te nemen... Bij, of een hond of, een, of bij de katten... dan kunt u daar naartoe. Dat is in de Keesomstraat 5A in Zandvoort. U kunt ze ook telefonisch bereiken. Het telefoonnummer is 088-811-3420. 088 811 3420. En nu het tweede deel van Roy's uh, bezoek: een interview bij de hondenverblijven. Zoals uh, jullie kunnen horen zijn we bij de dierenhuis Kennemerland. Het is dierendag. De dieren zijn vandaag centraal hier op ZFM Zandvoort. En uh, ja, Ellen, we zijn hier uh, nu bij de, ja, de hondenopvang uh, terechtgekomen. Uh, uh, jullie nemen honden natuurlijk in van mensen die er afstand van doen. Maar ook uh, kunnen mensen hier hun hond brengen om even, als ze op vakantie gaan bijvoorbeeld. Als eerste, um, ja, stel... Uh, men moet afstand doen van een hond. Hoe gaat dat traject in werking? Nou, meestal begint het met een telefoontje naar ons asiel. En dan maken we een afspraak. We hebben eerst ook een gesprek aan de telefoon met mensen. Want soms zijn het uh, voor de mensen grote problemen. Maar doordat wij al jaren met honden werken, voor ons wat kleinere problemen. Kunnen we soms zelfs op afstand mensen helpen het probleem thuis op te lossen. Want we willen natuurlijk altijd het liefste dat een hond gewoon thuis bij de eigenaar kan blijven. Uh, als dat niet kan, om welke reden dan ook, dan maken we een afspraak. Dan komen de mensen hier. Dan stellen we ongelooflijk veel vragen. Want hoe meer wij over de hond weten, hoe beter wij een nieuw huis voor de hond kunnen vinden. Een blijvend huis. Dus uh, we vertellen mensen ook altijd dat het even tijd kost. Ja, en dan proberen we gewoon zo snel mogelijk weer een nieuw huis te vinden. En over het algemeen gaat dat heel goed. Dan ben ik blij, gelukkig. Ja, want dieren zijn toch wel heel speciaal en mensen die willen toch ook wel vaak dieren in huizen hebben. En uh, helemaal op dierendag uh, hebben jullie dan extra aandacht van mensen? Ja, we, nou ja, jullie zijn hier nu, dus ze krijgen gelukkig extra aandacht. Uh, wij hebben ook mensen die uh, maandelijks een klein bedrag aan ons uh, storten. Dat noemen we onze vrienden. We sturen ook een nieuwsbrief. En dankzij die donaties kunnen we ook op Dierendag even alle honden een extra kluif geven. En de katten een extra snoepje. Dus dat is hartstikke leuk dat we met dat extra geld ook de dieren even kunnen verwennen op Dierendag. En op andere dagen ook natuurlijk. Merk je ook dat jullie dan extra bezoekers hebben? Nee, dan moet ik eerst zeggen, dat merk ik niet, maar ik merk het wel, in de media krijgt het aandacht. Uh, we vinden het leuk om juist onze vrienden op Dierendag te bedanken, want dat is toch een dag dat het allemaal weer de aandacht krijgt. Maar het is niet zo dat dan hier de deur plat wordt gelopen door allemaal mensen die dan ineens naar het asiel willen. Dat is gelukkig het hele jaar door. Vorige week was de open dag. Hoe uh, goed was die ontvangen? Het was hartstikke goed. We hadden ons uh, van tevoren best wel een beetje zorgen gemaakt. Omdat de weerberichten zo slecht waren. We dachten, oh jee, noem al die moeite om het leuk te maken. En dan komt er straks niemand. Maar dat was gelukkig helemaal niet nodig. Er zijn erg veel mensen geweest. En uh, we kregen positieve feedback. Daar dus zijn we erg blij mee. Uh, Dierentehuis Kennemerland is best wel een, een, in de regio een goede organisatie. Die uh, heel veel aandacht besteedt aan het dier. Uh, wat voor dieren... Wat nemen jullie allemaal op in jullie organisatie? Wij nemen katten, honden en konijnen op. En konijnen die gevonden zijn, of ook mensen die afstand doen? In principe nemen wij beide op, maar wij werken heel nauw samen met het knaagdierencentrum in IJmuiden. Die staan echt in een hele grote regio bekend als specialist op het gebied van het plaats van konijnen en knaagdieren. Dus meestal als mensen afstand willen doen, dan vragen we ze dat om dat meteen in IJmuiden te doen. En als het zwerfdieren zijn, dan komen ze eerst bij ons. Dan wachten we even of een eigenaar zich nog meldt. En dan gaan ze daarna alsnog naar muiden wanneer daar plaats is. Daar worden ze sneller geplaatst. En wij willen gewoon de dieren zo snel mogelijk weer in een nieuw huis hebben. Nou, ik hoop dat je te horen was, want de honden gaan hier wel heel erg tekeer. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd, Ellen. En heel veel succes met jullie mooie, mooie dingen die jullie hier doen. Ja, ook hartstikke bedankt dat je aandacht schenkt aan ons. Heel fijn. Oh ja, Tot slot, de website waar mensen terecht kunnen als ze bijvoorbeeld een dier willen nemen of vrijwilliger willen worden. Nou, dat is een heel ingewikkeld adres, maar als mensen gewoon in Google dieren dierentehuis Kennemerland invullen, dan komt hij meteen bovenaan te staan. Dankjewel. Jij ook. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I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 de beetspopzingers uit Zandvoort is een gemeend koor. Ze zingen vier, vijf en zes stemmig. Het koor bestaat uit ongeveer 25 tot 35 zangers en zangeressen, van jong tot oud.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 Ze hebben ook een uitgebreid kerstrepertoire. Ze zijn naastig op zoek naar nieuwe leden. Voor inlichtingen José Fontzee. Het e-mailadres is fontzee met een s. josee at Ik herhaal v-o-n-s-e-e-j-o-s-e -e -e at gmail.com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 Ja, en voor de duidelijkheid: de repetitiegebouwtje is gelegen achter de Protestantse kerk. En er is geen repetitie, 18 en 25 oktober. En dat is in verband met uh, ja, de vakantie. Ja, zo werkt dat. We gaan door met de suite: Fox on the Run. De eerste uur is erop. Ja, gaat ja. snel. Gaat altijd snel. Als altijd gezellig is, het gezellig is, gaat altijd ja, snel. Ja, dat is waar. Ja. Nou, ik zou zeggen tot straks. Tot uh, de, na de boodschappen en het nieuws. Hè. Ja, en als u nog moet eten, eet smakelijk. Ja, dankjewel. <laughs> tot straks.